Met het NOS-journaal. In Breda zijn vannacht meerdere appartementen ontruimd na een explosie bij een beauty salon. Na de ontploffing brak er brand uit rond 5 uur. Op beelden is te zien dat de voordeur van de beauty salon is verwoest. Zes bovenliggende appartementen zijn ontruimd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Breda één verdachte aangehouden. Bij pro-Palestina-demonstraties in het Verenigd Koninkrijk zijn gisteren 71 mensen opgepakt. Het gaat om mensen die steun uitspraken voor Palestine Action. Die actiegroep werd onlangs door de Britse regering op een terreurlijst gezet... na vernielingen op een luchtmachtbasis. Vorige week werden ook al tientallen demonstranten opgepakt... toen ze hun steun uitspraken voor die pro-Palestijnse groep. Door hevige regenval hebben delen van Spanje te maken met overstromingen. Met name Catalonië in het noordoosten kampt met wateroverlast. Daar viel in een uurtijd vijf centimeter regen. Het treinverkeer werd stilgelegd, wegen werden afgesloten... en in een ziekenhuis bij Barcelona viel de stroom uit... In een nabijgelegen stadje worden twee mensen vermist. Volgens de brandweer zijn ze mogelijk meegesleurd door een overstroomde rivier. Voor de kust van de Dominicaanse Republiek is een boot met migranten gekapseist. Daarbij zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. 19 anderen konden worden gered. In totaal zaten er 40 mensen op de migrantenboot. Een hulpdienst te zoeken naar, naar overlevenden. Maar de zoektocht gaat moeizaam vanwege de hoge golven. In Athene is een auto uit zichzelf een restaurant binnengereden. Het gebeurde rond middernacht in de populaire wijk Kolonaki. De SUV stond geparkeerd, maar was blijkbaar niet op de handrem gezet en daardoor rolde de auto vanzelf naar beneden en reed de drukke restaurant in. Zeker elf mensen raakten gewond, van wie één ernstig, maar die is buiten levensgevaar. Het weer de dag begint droog met geregeld dat zon. Vanmiddag kans op een bui. Het wordt maximaal 21 tot 26 graden. Morgen meer zon, iets warmer en dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog steeds 10 minuten in de file voor knopenburgerveen.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 Luisteraars, welkom bij ZFM Jazz. Rotterdam is in de ban van het Noordje Jazz Festival dit weekend, één weekend. Maar in Zandvoort hebben we elke week, elke zondagochtend... Uh, jazzmuziek die we naar je brengen, live vanuit de studio hier dus in Zandvoort. Mijn naam is uh, Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Vandaag uh, staat het uh, programma volledig in het uh, teken van de nederjazz... Muziek gemaakt door of met een Nederlandse muzikant of op Nederlandse bodem. We gaan van de meer mainstream jazz in het eerste uur... naar de zijpaden van de jazz in het tweede uur... met uh, funky en zomerse klanken. Kortom, net uh, zoals uh, Noordse Jazz voor, ieders, uh, voor ieder uh, wat wils. Uh, jazz voor 6 tot 109 op 106.9 FM live vanuit Zandvoort. We begonnen met de Red and Brown Brothers. En dat staat voor de gebroeders Van Rooyen en de gebroeders Bruin-Van Rooyen op de trompet... en uh, Tinus en Kees Bruin op de saxofoon. En die werden nog uh, begeleid door wat andere mensen. Maar uh, de band was in die tijd de Red and Brown Brothers. Uh, sterk beïnvloed natuurlijk door de Amerikaanse jazz. Het oorspronkelijk album heette uh, East Coast Jazz uit uh, 1958. Maar die... Muziek is terug te vinden op een hele leuke compilatie. Een cd'tje dat heet Hip Holland Hip. Um, dat een jaar of twee geleden is uh, uitgekomen. Uh, en het nummertje wat je net hoorde is uh, oorspronkelijk van Rob Pronk. En uh, dat heet Blues voor Eddie. En omdat het zo'n leuke uh, cd is, neem ik daar nog een nummertje van. Uh, dat is het de Bienen Orkest uh, met Sandy Ford. En dat is Jopie Sandy Ford. Uh, die deed trouwens mee aan het Eurovisie Songfestival ergens in de jaren 60. Verder werd ze niet heel erg bekend. Ze kon toch uh, prachtig zingen, zoals in het uh, volgende nummertje. Um, Golden Earrings, Sandy Ford. know it's true that when your love wears golden earrings love will come to you an old love story that's known to very few but when you wear these golden earrings love will come to you. So, so be my gypsy, make love your guiding light... and let this pair of golden earrings cast their spell tonight... my gypsy... Golden Earrings, Sandy Ford, ergens uit het begin van de jaren 60. De Zeeuw Jan Menu is een van de Nederlandse meesters op de baritonsak. Zo'n uh, 15 jaar geleden zocht hij uh, een jaar lang naar liedjes... die in zijn ogen deel zouden kunnen uitmaken van de Dutch Songbook... Uh, in de geest van het wereldbekende American Songbook. En samen met pianist Jasper Soffers uh, selecteerde hij een tiental stukken en schreef nieuwe uh, arrangementen. En wat je nu gaat horen, dat is een instrumentele versie van het nummertje Wat een Dag. Het liedje waarmee uh, zangeres Greetje Kouveld in 1961 naar het uh, Eurovisie zong festival ging. En trouwens, uh, we brengen niet alleen... Uh, jazzmuziek uh, op de radio... vanuit Zandvoort uh, via ZFM Jazz... maar ook natuurlijk... Uh, Jazz in Zandvoort, de concerten die in september weer van start gaan. En die Jan Menu die je nu dus gaat beluisteren... die is uh, trouwens op november te bewonderen. Wees er weer snel bij met de kaartjes. Kijk op uh, jazzinzandvoort.nl uh, voor de agenda al redie, uh, uh, alvast voor het uh, komende seizoen. Nu dus eerst Jan Menu en Jasper Soffers met Wat een Dag. I don't Share. Een warm welkom aan onze vrienden across the globe, in particular onze fans van de Democratic Island of Taiwan. Thanks for joining. Um, Jan Menu werd gevolgd door de markante uh, accordiongeluiden van uh, Joop uh, Joe van Enkhuizen, saxofonist en accordionist. En, uh, in de latere fase van zijn loopbaan. <laughs> Um, was hij eigenlijk op zoek naar authentieke Nederlandse jazz. Hij vond dat je niet langer alleen maar Amerikaans geïnspireerde jazz moest spelen... dan was je een jazzacteur. En hij uh, ontwikkelde eigenlijk muziek een beetje gebaseerd op walsjes en dergelijke... En dit is een voorbeeld daarvan. De Authentic, authentic Dutch Jazz. Die kun je vinden op uh, YouTube. Hij publiceert zelf die nummers. Ik weet eerlijk gezegd niet wie er allemaal mee speelt. Bert van den Brink op uh, Orgel. Uh, uh, maar wie er op bas en drums speelt weet ik eerlijk gezegd niet. Um, hij leeft nog steeds dus de markante, de bijzondere Jope Joe van uh, Enkhuizen. Uh, gaan we naar iets uh, recents. Gerard Klein... En Guillermo Celano, de Argentijnse gitarist, woonachtig in Nederland... die hebben een fraaie album uitgebracht, zeer onlangs. Een duo-album met vrijwel uitsluitend eigen stukken. Een fraaie en uiterst gevarieerd album, Birds on a Wire. En wat je gaat beluisteren, dat nummertje heet Sleep My Love. Sleep, niet in slaap vallen natuurlijk, want er is nog heel veel moois wat je hierna te wachten staat. de Vraai. is Gerard Klein en gitarist Guillermo Celano. Brengt ons bij uh, Tom van der Zaal, de alt saxofonist uit Den Haag. Zijn debuutalbum Time Will Tell die kreeg uh, heel uh, lovende positieve kritieken. En twee jaar geleden kwam hij met nieuw werk dat uh, ondersteund werd... door een uh, strijkorkest en klassieke invloeden... met uh, jazz en Braziliaanse muziekverbond, uh, lyrische... ...klanken op dat album... Uh, ...getiteld... Uh, ...Sketchbook of Dreams... ...dus door Tom van der Zaal. Um, daarop doen verder mee Rob van Bavel... op ...Piano, Matthäus, Nikolareski... ...op Bas en uh, Joost van Schaik... ...dus de top van Nederlandse... Um, uh, ...musici op die plaat. Um, Mooie... Uh, mooi, uh, ja, ...lyrisch-vrij album. Je gaat luisteren naar Tom van der Zaal... ...met het nummertje... ...Dilemma, Dilemma... Van der Dungen kwartet volgde uh, Tom van der Zaal, Ben van der Dungen, met hun een uitvoering, een uitvoering van Thelonious Monk's Hackensack. Dat komt van een geweldige cd van een jaar of uh, tien geleden van die Ben van der Dungen. Uh, Two Sessions heet dat, oh, 2017 zie ik hier staan. Met zijn uh, klassieke kwartet Miguel Rodríguez op piano, Marius Bates uh, op het bas en Gijs Dijkhuizen op drums. Blijven we nog even in uh, Den Haag met de uh, tenor saxofonist Simon Richter. Die heeft ook een connectie met Den Haag... want hij studeerde aan het uh, conservatorium daar uh, in de jaren negentig. Inmiddels is hij een gevestigde naam in de Nederlandse jazzscene. Hij brengt af en toe albums uit uh, als bandleider. Hij is tevens lid van het uh, jazzorkest, uh, van, uh, van het concertgebouw. Um, dit is een nummertje, uh, wel bekend, Angel Eyes, een klassieker... Uh, komt van een album uit uh, 2024. Uh, Simon Richter Place ballads, hè, meen ik dat het heet. Uh, met uh, Karel Boulet op piano. Vincent uh, Koning op gitaar. Vincent Koning. Uh, Cassius -Koot op bas. En dan heb je hem weer. Joost van Schaik op uh, drums. Simon Richter, Angel Eyes. de uitvoering van Angel Eyes, Simon Richter op saxofoon met Caro Boulet op piano en het album heet trouwens Growing Up, ik zei Place Bellas, met een je staan Growing Up uit 2024 en die andere um, muzikanten die ik net noemde die doen natuurlijk wel mee op dat album maar waren niet te horen in dit nummer. Um, Nederlandse muzikanten zijn vaak ook ondersteunend... bij uh, Amerikaanse uh, giganten iconen die dan overkomen uit Amerika om in uh, Europa te gaan toeren. Uh, een voorbeeldje hiervan is uh, het trio van Rijn de Graaf... met uh, Erik Ineke op drums en Cozy op uh, Bas. Uh, die um, Etta Jones, de zangeres, ondersteunen... en Houston Person op uh, Tenorsax... Uh, te vinden op een compilatie-cd... LP of een CD. Confirmation van, die, van het Rijn de Graaf trio. En het nummertje uh, waar je zo naar gaat luisteren... heet, het is wel bekend ook, a Ghost of a Chance. Met Etta Jones dus. we een Jazz Etta Jones en Houston Person begeleid door de pianist Rijn de Graaf, de man uit het uh, hoge Noorden. Maar we keer weer terug naar uh, Den Haag, naar uh, saxofonist uh, Jeroen Manders. Um, die debuteerde in 2017 met zijn album To the Ends. Of The Earth, een fraai album met een gastrol voor Brother Red... die we aan het begin hoorden. Ak van Rooijen op Vlugelhoorn. Van Rooijen was ook uh, docent geweest van uh, die Jeroen Manders. We gaan luisteren naar het Jeroen Manders Quintet... featuring Ak van Rooijen. Boomba. Van Rooyen en Jeroen Manders komen we bij een andere icoon in de Nederlandse jazz. 90 is inmiddels en still going strong. John Engels, de drummer, heb ik het dan natuurlijk over. Je hoort hem zo dadelijk bij de legendarische Nederlandse band... uit de jaren 50, begin jaren 60, de Diamond Five. Het uh, summen van wat Nederland en misschien zelfs wel Europa... te bieden had in die tijd qua jazz. Echt uh, geweldig niveau. Um, ga niet weg, we gaan de tweede uur uh, vrolijk verder... met uh, geweldige jazz, swingende jazz. Nu even de Diamond Five, uh, Johnny's birthday.